Uit het document blijkt dat er meer tijd nodig is. Voornemen staat in het vijfpartijenakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. De afschaffing van de belastingvrije vergoeding voor het woon-werkverkeer... heeft de laatste weken geleid tot een stortvloed aan kritiek. Sommige werknemers zouden er honderden euro's per maand op achteruit gaan. Vier van de vijf partijen van het vijfpartijenakkoord willen de maatregel beperken.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 Een 34-jarige vrouw had bijna 2 kilo cocaïne in een dubbele bodem van haar koffer zitten. De zeven anderen zijn aangehouden omdat er drugs in hun kleren zaten. Het zijn een vader, moeder, vier kinderen en een zwager. In geïmpregneerde kleren en hangmatten zat zo'n 38 kilo aan cocaïne. Alle drugs samen hebben een straatwaarde van ongeveer 1,8 miljoen euro.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 Morgen bewolkt, met van tijd tot tijd regen. Smiddags wat ruimte voor de zon. En ook dan wordt het ongeveer 17 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het zijn voorlopig allemaal korte dagelijkse files. Nergens al te veel vertraging. Wat wel opvalt is de A4, Bergen-op-Zoom richting Antwerpen. Daar staat tussen Halsteren en Bergen-op-Zoom-Noord... Uh, daar is een vrachtwagen gekanteld. De weg is voorlopig dicht. En op de A9 ook maar richting Amstelveen. Daar staat bij knoven Badhoevedorp al drie kilometer.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 Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online rekening met een rente van 2,8% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Ben je klaar om te groeien? Jupice Business wel. Met alles in één zakelijk met internet op 120 mb. Ga naar jucybusiness.nl of bel 088 1212 12 000.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 en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Websites moeten vanaf vandaag aan bezoekers uitleggen... wat voor cookies ze op hun computer plaatsen. En ook van tevoren vragen of u daarmee akkoord gaat. Internetjurist Arnold Engelfried straks erover. Verder een spannende dag voor de radiotelescoop in Dwingelo. Met de grote paraboolantenne is ons melkwegstelsel in kaart gebracht. Maar hij is zwaar verroest. En iedereen vindt het spannend als hij straks door een hijskraan wordt opgetild of hij niet uit elkaar valt. Belangrijk bezoek vandaag voor premier Rutte. Voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy komt langs op het Katshuis. Ongetwijfeld om te praten over het zogenoemde masterplan voor de Eurozone. Daarin zou onder meer staan dat de Eurolanden nog meer gaan samenwerken en dat er meer bevoegdheden kunnen worden overgedragen aan Brussel. Herman van Rompuy legde het gisteren uit. We must strengthen the monetary union by more banking, fiscal, economic integration and enhance governance and democratic accountability. I'm working on building blocks for the deepening of the Economic and Monetary Union in close cooperation with the President of the European Commission and report to the European Council in June. Let me be clear, there is no way back for the euro, there is only the way ahead towards more integration. Een weg terug voor de euro is er niet, wel moeten ze vooruit. Moeten we vooruit zijn van Rompuy naar meer integratie? Moeten de monetaire unie versterken door meer integratie in het bankwezen en een gezamenlijk economisch beleid? Arie Slob van de ChristenUnie vraagt zich af of het plan van Van Rompuy meer bevoegdheden aan Europa overdragen. Nou de oplossing is waar Nederland zich achter zou moeten scharen. Ik wil allereerst een grotere transparantie in de debatten over de situatie die er nu is. Uh, ik wil ook zoeken naar een derde weg. Uh, ik zie nu dat het lijkt alsof er maar één oplossing is. En, en dat is van nog meer bevoegdheden en geld naar Brussel uh, toe uh, brengen. Dat alles dan wel goed uh, zal gaan komen, daar heb ik echt mijn grote vragen bij. Bij Van Aarleiden, Diederik Samson ziet wel een belangrijke rol weggelegd voor Europa. Vooral om streng toezicht te houden op de bankensector eerder gepleit voor Europees bankentoezicht, voor het ingrijpen van uh, Europa in banken. Kijk, banken zijn al lang internationaal aan het opereren. Dus die kun je met nationale toezichthouders al lang niet meer in de, in de teugels houden. Daarvoor moeten we echt Europees toezicht organiseren, Europees ingrijpen mogelijk maken. Ja, uit Politiek Den Haag komen de reacties op het masterplan verder los. Hier hoorden het VVD-kamerlid Klaas Dijkhoff en van de SP-kamerlid Harry van bommel Hier, Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Eerst maar even aan u, meneer Dijkhoff. We hoorden het van Rompuy zeggen, er is geen weg terug uh, naar de euro voor de euro. Alleen de weg naar meer integratie. Hoe staat de VVD hierin? Ja, ik was niet echt uh, blij met dit uh, masterplan. Het klinkt toch een beetje als uh, tekentafelpolitiek. Uh, en dan lossen we de crisis van nu niet mee op. Er moet gewoon een uh, orde op zaken gesteld worden en hervormd worden in al die economieën. En met de nieuwe Europese structuur heeft ook nog steeds niemand het toverstafje om dat in één keer te doen. Dus dit leidt nogal af. Maar zou je niet willen vooruitkijken om te voorkomen dat er situaties als rond Spanje... Uh, zwakke banken daar, uh, het in één klappen van uh, het onroerend goed, de, uh, de, de prijzen die dalen. Uh, we kijken dan ook naar Griekenland, waar het vreselijk mis is gegaan. Zou je dat niet willen voorkomen in de toekomst? Nou ja, een onafhankelijk en streng Europees bankentoezicht, dat is, een, uh, dat is iets wat uh, niet verkeerd is. Uh, maar dat is weer iets anders dan een heel masterplan waar allerlei luchtkastelen worden opgebouwd. Uh, en daarin wordt gevlucht in plaats van te doen wat nu nodig is. Maar welke luchtkasteel ziet u dan? Nou ja, er wordt gesproken over verdere uh, afstemming van het, uh, hoe heet het fiscaal beleid en sociaal beleid. En dan kreeg ik toch een beetje het beeld van, ja, als we allemaal middelmatig worden, zijn we in ieder geval gelijk. En dan worden toch de verschillen tussen lidstaten... en, uh, en die daarin ook uh, soeverein zijn, uh, niet echt uh, in, onbekend. U denkt dan dat middelmaat gaat gelden? Als ik naar de, de Europese gemiddelde kijk, dan heb ik er al reden toe, ja. Meneer Van Bommel van de SP, wat vindt u ervan... als je die, dat fiscale beleid wat dichter bij elkaar brengt... minder grote verschillen tussen de verschillende landen krijgt? Nou ja, we moeten natuurlijk oppassen met uh, meneer Van Rompuy. Meneer Van Rompuy is uh, de man die ook uh, uiteindelijk... naar de Verenigde Staten van Europa toe wil... Um, en hij zou het liefst zien dat we eigenlijk onze begrotingssoevereiniteit inleveren. Hè? Dat Nederland mm -hmm. niet meer over de eigen begroting gaat uiteindelijk. Dat Brussel erover gaat. Ook andere landen zouden dat moeten inleveren. Ja, daar is nee. de SP natuurlijk helemaal geen voorstander nee, van. Nee, maar dat zei hij niet helemaal, meneer Van Bommel. Uh, niet nee, dat je daar zelf nee, niet dat... meer over gaat, maar dat er niet zo grote verschillen meer ontstaan in Europa. Nee, kijk, dat zei hij niet helemaal, maar dat is wel zijn agenda. Oh, u weet dat. En hij brengt het nu met een open, met een open manier van... Uh, landen moeten naar elkaar toe groeien op het punt van de banken, op het punt van de belastingen op het punt van de begrotingen, uh, Ja, dat, dat is toch uiteindelijk een manier. Uh, hè, verdere integratie in Europa hoeft niet te betekenen... dat mm. wij zelf de bevoegdheid kwijtraken. En mm. daar wil hij wel naartoe. En daar mm. wij zeer tegen. Het is natuurlijk wel de manier om te zorgen... dat je niet weer een nieuw Griekenland creëert, natuurlijk. Maar de vraag, uhm, uh, uh, uh, uh, waar het om gaat, is dat de economieën zeer verschillen. Hè, landen die exporteren, landen die produceren. Uh, Griekenland scoort op dat punt uh, heel slecht. Uh, een aantal andere zuidelijke landen ook. Dat verander je niet door meer toezicht of door meer ingrijpen in de economie. Daar zullen de Grieken zelf uh, aan moeten hervormen. En daar ligt het probleem. Omdat er, uh, dat, dat heeft grote sociale gevolgen in Griekenland. Ook in een aantal andere landen zal het grote sociale gevolgen hebben. En dat kun je niet met een schokbeweging doen. Mm, meneer zou u wel kunnen instemmen met, uh, nou, waar de VVD zich in kan vinden, uh, meer toezicht op, op de banken in Europa? Zodat het bijvoorbeeld zoals in Spanje niet meer zo mis kan gaan. Ja, meer toezicht op banken is goed. Um, omdat banken, uh, Europees natuurlijk erg verschillen in hun gedrag. Uh, banken ook uh, nog steeds uh, producten leveren waar uh, je van moet zeggen dat zijn, dat brengt grote risico's met zich mee En zou u dan dit... voor een Europese toezichthouder zijn? Nou, om te beginnen moet dat nationaal. Aha, ja dat dacht ik al het nationaal. In Nederland zijn we dat beter aan het regelen. Um, ik denk dat het in andere landen ook nu aan het gebeuren is. Uh, daar ligt natuurlijk ook de eerste verantwoordelijkheid. En het is ook zo dat wanneer het gaat om een garantie, bijvoorbeeld op spaargeld en op andere zaken, laten we dat dan vooral op te beginnen nationaal regelen. Want anders krijgen we toch uh, uh, het fenomeen dat onverantwoordelijk gedrag nationaal beloond wordt met uh, een Europese garantie. En Dan worden wij verantwoordelijk voor uh, verkeerd uh, gedrag in andere landen. En dat is niet de bedoeling. Goed, meneer Dijkhoff van de VVD. Eh, bondskanselier Merkel heeft gezegd... ja, eh, als je iets wil in Europa, dan is er meer Europa nodig... en niet minder. Bent u het daar met haar eens? Nou ja, ze heeft ook gezegd dat ze dit leuke plannen vindt voor de middellange termijn. Dus daarmee is het enthousiasme alweer behoorlijk getemperd. Ja, ja ik, ik heb niet zoveel met termen als meer of minder Europa. Het zijn allemaal van die scenario's van alsof je je moet overgeven aan Brussel, of dat je de boemer moet opgeven. Volgens mij moeten we gewoon eh, die landen hun beleid goed voeren. En hebben we nu via Europa ook drukmiddelen via commissaris Rein om dat af te dwingen zodat andere landen Nederland niet kunnen benadelen. Uh, en is dat gewoon een goede manier? En is het niet zo dat het altijd maar meer moet zijn? Het is ook een keer goed. Goed. Meneer Van Bommel? Ik ben het daar zeer mee eens. Ik ben het daar zeer mee eens. Kijk, um, vanuit Brussel wordt natuurlijk altijd gedacht... we moeten het Europees regelen. Maar de lidstaten zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun economie, voor hun belastingen... voor hun financiën en voor hun sociale beleid en wanneer het vanuit Europa komt... Ja, dan wordt het toch een beetje een, een, een Europees gemiddelde... wat voor Nederland zeker niet goed zal zijn. Marie van Mommel van de SP en Klaas Dijkhoff van de VVD. Gerre, hartelijk dank. Graag gedaan. Het is uh, kwart over zeven. We gaan naar het tennis. Het sprookje van Arangsa Rus is uit. Op Roland Garros werd het in de vierde ronde beëindigd... door Kaya Kanepi uit Estland. In drie sets werd Rus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 Vereniging van de Nederlandse Gemeente via het feest vandaag. Want de vereniging bestaat 100 jaar. Maar het feestje is wel een beetje duur, vinden bestuurders. Daar hoort u straks meer over. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Ullande van der Velde. Nog steeds niet al te veel bijzonderheden, Marcel. Het enige wat opvalt, het probleem is op de A4 Antwerpen richting bergen Zoom. De weg is dicht tussen bergen Zoom Noord en Halsteren. En daar is een vrachtwagen gekanteld. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Engelse hoofdstad Londen stond gisteren op zijn kop. In de voortuin van Buckingham Palace gaven sterren van wereldformaat een daverend concert ter ere van het diamanten jubileum van koningin Elizabeth. Ze zit nu 60 jaar op de tram. 20.000 uitbundige Britten kwamen toegestroomd om te dansen, te zingen en hun vorstin toe te juichen. En miljoenen mensen over de hele wereld zagen het concert op televisie. Robin Williams, het enfant terrible van de Engelse popmuziek, beet de spits af. Hij werd bijgestaan door het orkest van de Royal Guards... met een zware berenmutsen op. Alle stijlen presteerden de revue. Een hula-hoepende Grace Jones, Golden Oldies met Sir Cliff Richards... Opera door Alfie Bol en klassieke piano door het Chinese wonderkind Lang Lang. Maar er is natuurlijk maar één artiest in Engeland die zich echt The Voice mag noemen. Charles, Camilla, de prinsen Harry en William en de rest van de koninklijke familie vermaakten zich kostelijk... Maar waar was het feestvarken? Pas na anderhalf uur betrad koningin Elizabeth zelf de koninklijke loge, gekleed in een sobere zwarte mantel. Let me remember why we're here. We're here to celebrate a generous and compassionate lady. Aanvankelijk keek ze nogal bedremmeld, alsof de lol van de avond volledig aan haar voorbij ging. Maar toen was er die toespraak van vriend Rob Paris. Hij bracht een ode aan die gepassioneerde en genereuze vrouw... die het volk al 60 jaar diende, een inspiratiebron is voor miljoenen mensen... en over de hele wereld de harten van haar onderdanen weet te beroeren. Paris roemde haar toewijding, haar loyaliteit en tolerantie. En ze blijft een voorbeeld voor anderen, zo zei hij, door haar kalmte en haar vermogen om altijd door te gaan. Elizabeth leek iets te ontdooien. Your majesty, we thank you for 60 wonderful years. Toen kwam Stevie Wonder. En eindelijk, eindelijk brak er een glimlach door op het gezicht van Elisabeth. Isn't she wonderful? Isn't she? I can't believe So, as a nation, this is our opportunity. U zorgt ervoor dat we er trots op zijn Britten te zijn. Besloot haar oudste zoon, kroonprins Charles. And with it three resounding cheers for Her Majesty the Queen. Hip, hip. Hip, hip. hip. Op de regie van het uh, jubileeconcert gisteren... kwamen van kijkers, Brits en niet Brits trouwens uh, veel kritiek. God ook voor uh, de boterparade van zondag. Een melkwegstelsel ontdekken? Dat was misschien nog wel simpeler dan de telescoop repareren... waarmee die uh, melkwegstelsels ontdekt zijn. <laughs> Maino Remmers in Dwingelo is het zo moeilijk om zo'n schotel te repareren. Ja, het komt omdat hij eh, al sinds de jaren 50 in het open veld staat. Het ding is danig gaan roesten. En als we er nou niks aan doen en er komt een voorjaarsstorm aan, dan kan hij wel eens voorgoed verloren gaan. Want als hij helemaal in elkaar stort, die 30, 40 meter grote paraboolantenne die zomaar als groot oor het heelal afspeurt, als die kapot valt. Ja, dan houdt het op. En er is inderdaad baanbrekend werk. Er zijn uh, stelsels ontdekt en die zijn ook naar Dwingelo genoemd. Dat moet ik even vragen aan André van S van de Telescoop. Die weet er alles van. Er staat op helm Astro dat weet u? Ja, dat weet ik, ja. Oh. <laughs> dat ben ik niet meer, hoor. <laughs> Astrokit, uh, Dwingelo 1 en Dwingelo 2, die heb je, hè? Er hangt hier een kaart van ja. het melkwegstelsel. Ja, dat zijn, uh, mel mel uh, dat zijn melkwegstelsels die zijn ontdekt... Hoe we eenmaal het waterstof in de melkwerk in hebben gebracht... konden we daar achter kijken en toen zagen we achter die de waterstof... Zagen we twee melkwerkstelsels Dwingo 1 en Dwingelo-2... zijn internationaal zo genoemd. Ze zijn internationaal zo genoemd, ja. ja. Kijk, en nou zijn we inmiddels naar binnen geklommen... in het, het, ja, de bedieningsruimte, de voormalige bedieningsruimte... onder de paraboolantenne. En uh, ja, het, het schijnt een, een, een buitengewoon uh, precaire klus te zijn kan Robert Lunenborg vertellen, want hij is de hoofdaannemer. Zo ziet hij er ook uit, met de fluoriserende jas en witte helm op. Nou, is het een spannende het Nou, het is een hele mooie klus om te doen. Het is een bijzondere klus en uh, het is geen alledaagse klus. Nee. Eens in de vijftig jaar we een radiotelescoop uh, mogen conserveren. Ja. Dus... Conserveren is nou, het, hè? He? Want het is een rijksmonument ook. Nou, dat klopt. Uh, we gaan stralen en conserveren. En daar zijn ook hijswerkzaamheden uh, bij. Wat is het spannende moment? Ik denk straks, uh, als de schotel de lucht in gaat. Want dan pas zie je... Ja, en uh, ja, maar gewoon het, het hijzen aan zich. Hoe houdt de schotel zich? En dan plaatsen we hem op een uh, tijdelijke constructie. Ja. En dan was het eigenlijk volgende week, of morgen, wordt de start gemaakt... met een grote stijger eromheen gebouwd. En dan komt een complete tent. compleet dak eroverheen. En dan gaan we echt uh, kijken, wat is de status... Het is allemaal gaas. Hè? Ik kijk net even omhoog hier door het raam naar boven. En dan zie je allemaal driehoekjes. Daar is hij van opgebouwd. Hij is perfect parabolisch van heel dun gaas. Dus het is een precair ding ook. Dat klopt inderdaad. Het wordt allemaal uh, ook gedemonteerd. Wordt keurnetjes opgeslagen. Het is al gelabeld en genummerd. Soort... Het is een puzzel, hè? Als je dat elkaar haalt... je moet niet een paar driehoekjes overhouden ineens. Want... Nee, we hadden gezegd, ga eerst oefenen met een puzzel thuis... en dan krijg je hem waarschijnlijk, uh, straks weer makkelijker in elkaar. Ja. Wat voor kraan komt er? Een 500 tons kraan. Dat is een, grote, een grote jongen is dat. Een grote jongen? Die een precisie-instrument omhoog tilt, waarmee dingen zijn ontdekt waar u en ik eigenlijk nauwelijks verstand van hebben, geloof ik. Hè? Nee, het is voor ons taal en voor de wetenschappers een instrument. Dat klopt. En een rijksmonument, geopend in de jaren 50. Zo ruikt het ook een beetje, ja. Maar we kijken ermee in de toekomst of eigenlijk in het verleden. We speuren er het helemaal vanaf. Als die klaar is na de bouwvak, hopelijk al een heel eind... gaan ze hem weer gebruiken ook. Kijk, dat is mooi. En we leren bij vanochtend. Minor Remmers bij de Radiotelescoop in Dwingelo. Het is uh, bijna half acht U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Over een uur ongeveer stroomt het Mani-veld in Den Haag... vol met burgemeesters en wethouders... voor het jaarlijkse congres van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, de VNG. En dit jaar is er een uh, feest na de vergadering, want de VNG bestaat 100 jaar. Nou, juist over dat feest is discussie losgebarsten. Een duur feest in tijden van crisis is ongepast, zegt een aantal gemeenten. Het gele congres kost naar verluid ongeveer 3 miljoen euro. Nou, veel van hen gaan toch, nu puntje bij paaltje komt, maar Doesburg blijft tegen. We hebben nu contact met wethouder Willem Bouwman. Goedemorgen. Goedemorgen. Hmm, Doesburg gaat niet naar het feest, ook niet naar het congres. Waarom? Nou, uh, ik zou allereerst uh, de felicitaties willen overbrengen naar de vereniging voor het feit dat het 100 jaar bestaat. Het is een belangrijke vereniging uh, en wij zouden daar ook uh, op zijn minst ook bij willen zijn. Uh, het is een congres dat jaarlijks gehouden wordt en uh, daar zitten altijd kosten aan, uh, aan verbonden. Ja. En uh, ja, dat is per persoon zo'n 1000 euro die je kwijt bent op het moment dat je daar naartoe wilt gaan. En daar hikken wij elk jaar wel een beetje tegenaan dat dat toch wel een fors bedrag is voor, uh, nou goed, een een congres. Mandat het is elk jaar duizend euro per wethouder-burgemeester gemeente. Ja, moet dit jaar is 800, euro. En je moet er ook nog hotelkosten natuurlijk regelen. Want het gaat over twee dagen. Nou ja. Um, ja, goed. En dat, dat hakt er altijd wel een beetje in. Want, en, uh, voor want... kleine gemeenten betekent dat natuurlijk toch. Je betaalt hetzelfde als wat de grote gemeente betaalt. En uh, nou, wij uh, hebben de 5000 euro die wij uh, eraan kwijt zouden zijn. liever uh, Die besteden we liever aan andere dingen. Zeker in tijden waarin je volop bezig bent uh, om bezuinigingen door te voeren. Want Hoesburg moet flink bezuinigen. Zijn uh, ja, dat gaat toch op jaarbasis om tonnen die, die we weer moeten gaan vinden en uh, we vinden het geen goed signaal op het moment dat je dan, uh, uh, daar druk mee bezig bent om dan uh, een aantal duizenden euro's uh, ineens te gaan spenderen aan, uh, nou ja, aan toch een aan feestje. Ja. Maar meneer Bouwman, er was vorig jaar Duesburg enthousiast mede-organisator van het congres. Toen was het vast ook al zo duur. Ja, we hebben... Uh, Waarom heeft hij toen onder... niet uh, goedkoper gehouden? Uh, wat ons betreft was dat uh, ook op dat moment uh, wat soberder geweest. Dus, uh, maar u uh, ziet aan ons dat we natuurlijk proberen altijd naar de uh, situatie te handelen die, uh, die nodig is. We maken de, deel uit van de Achterhoek. En we hebben op dat moment onze bijdrage geleverd om een mooi programma uh, mogelijk te maken. En dusburg heeft veel te bieden. Dus dat wilden de mensen niet onthouden. Maar de VNG, dat is dus een vereniging. Leden hebben inspraak, neem ik aan. Ja. Hoe, hoe is dat budget voor dat feest dan bepaald? Dat wordt door de door de, de algemene vergadering uiteindelijk vastgesteld. Ja, er is ook afgesproken ja. dat, dat men, voort, men een studie gaat doen naar hoe, de, hoe dat verder versoperd kan gaan worden voor de voor de volgende keren. Ja, dus ja maar voor dit, feest, voor dit feest vond het merendeel van de leden kennelijk dat, dat wel kon nu. Uh, ja, een 100-jarig jubileum is natuurlijk, dat doe je mij een keer. Dus uh, we snappen ook wel dat je uh, wat wilt uitpakken. Maar wat ons betreft uh, gaat het te ver om uh, daar toch uh, zoveel geld aan uit te geven. Ja, maar uitpakken, zo heel veel duurder is het toch niet begrijp ik dit jaar in vergelijking met andere jaren toch, of wel? Of zit er veel uh, verschil tussen? Dat, dat klopt. En u ziet mij ook uh, op de congressen nooit verschijnen, omdat ik uh, elk jaar vind dat het te veel is. Uh -huh. Dus. En ik moet zeggen, ik spreek hier even op persoonlijke titel. Uh, de collegeleden van Doesburg zorgen dat het geen uh, kosten geeft voor de samenleving. Er uh, gaat er wel eentje naar de Algemene Ledenvergadering, die is verder gratis, dus zet er is opzettelijk verder geen, uh, geen punt. Er <laughs> gaat alleen dat gratis deel. Nou goed, meneer Bouwman, hartelijk dank, het is duidelijk. Oké, okay, Wethouder Willem Bouwman hoort u van Doesburg.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 Radio 1, het NOS-journaal. Belasting woon-werkverkeer pas na de verkiezingen in de Tweede Kamer. En jubileum Britse Koningin gevierd met een groots concert. Goedemorgen, half acht is het, ik ben Doral Megens. De Tweede Kamer debatteert pas na de verkiezingen... over het belasten van de reiskostenvergoeding. De maatregel stond in het vijf partijen Akkoord en leidde tot veel kritiek. Sommige werknemers kunnen er honderden euro's op achteruit gaan... als de vergoeding voor het woon-werkverkeer wordt belast. Andere maatregelen uit het akkoord worden wel voor de verkiezingen behandeld. Blijkt uit de uitwerking van het begrotingsakkoord... die staatssecretaris Wekers naar de Kamer heeft gestuurd. Dat geldt onder meer voor de BTW-verhoging... en de verhoging van de accijns op alcohol en tabak. In Suriname zijn acht Nederlanders aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Ze wilden van Paramaribo naar Schiphol vliegen... zegt correspondent Harman Boerboom van de Wereldomroep. Het gaat om twee verschillende zaken...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 De vermoedelijke dader van een schietpartij in een winkelcentrum in Toronto heeft zich gisteren aangegeven bij de politie. De schutter opende zaterdag het vuur in een horecagedeelte van een winkelcentrum. Man van 24 stierf ter plekke. Zes anderen raakten gewond. Volgens de politie hoorden de schutter en de doden tot een bende, evenals een van de gewonden. Toch heeft dat niets te maken met deze schietpartij, zegt een woordvoerder van de Canadese politie. There are people who go about their business. There are people who have associations to gangs. De 23-jarige man wordt aangeklaagd voor moord en zes keer poging tot moord. Henk Krol wordt lijsttrekker voor de partij 50PLUS bij de Tweede Kamerverkiezingen. Krol is vooral bekend als hoofdredacteur van de G-krant. Hij is nu lid van de Provinciale Staten in Noord-Brabant. De lijsttrekker over zijn motivatie.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 En als ik het say so, zeggen, Meneer, dank God dat het turned out fine. Ja, echtgenoot van de koningin prins Philip was er niet bij. Hij ligt in het ziekenhuis met een blaasontsteking. Prins Charles vroeg het publiek om te juichen. Um, wellicht zo hard dat de zieke prins het kon horen in het ziekenhuis. Ladies and gentlemen, if we shout loud enough... he might just hear us in hospital... and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 ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale ochtendspits, een paar dingen vallen op. Zo is de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom. Dicht tussen Bergen-op-Zoom-Noord en Halsteren. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Volgens Rijkswaterstaat duurt het opruimen daar nog tot 10 uur vanochtend. Verder op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Langzaam rijden tussen Beverwijk en knopen de Raasdorp over 7 kilometer. Een aanreding op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Bodegraven en Gouda 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En ook een aanreding op de A15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 Achter. Hmm, dat is een goede vraag, die bewaar ja. ik nog eventjes. Websites ja. moeten vanaf vandaag aan hun bezoekers uitleggen... wat voor cookies op hun computer plaatsen. En ook van tevoren vragen of u daarmee akkoord bent. Nou, cookies zijn kleine bestandjes waaraan websites kunnen zien... Uh, waar u allemaal bent langs geweest. Um, een populaire site als Fok.nl, met een flinke community... Uh, gaat nu bezoekers weren als ze geen toestemming voor die cookies geven. Want volgens de site is het onwerkbaar om zonder cookies... een site als Fok.nl te runnen. Wij praten verder hierover met internetjurist Arnoot Engelfried. En Engelfried, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, heeft het zelfs over een hetsen tegen cookies. Ze zijn helemaal niet gevaarlijk, ze zijn zelfs handig. Um, waarom zijn cookies, worden ze als gevaarlijk gezien en is er een hele wet omheen gebouwd nu? Nou, cookies zijn op zich een onschuldige internettechniek... waarmee je kunt zien dat dezelfde persoon meerdere keren op je site komt... of bepaalde pagina's aanklikt. Maar ze zijn erg veel gebruikt om uh, bij te houden wat mensen precies leuk vinden... wat ze interessant vinden en wat ze allemaal voor, uh, voor informatie opvragen... om op die manier relevante advertenties uh, te kunnen tonen... en daardoor ook heel, geïnteresseerde uh, heel gedetailleerde profielen op te kunnen bouwen van mensen. En dat wordt wel gezien als een privacy-schending... omdat dat stiekem en zonder toestemming gebeurt. Maar er is dus eigenlijk een, een hele internet economie opgebouwd op die cookies? Uh, vrijwel elke internetwebsite uh, is gratis en drijft op advertentieinkomsten. Ja. En om te zorgen dat die advertentieinkomsten een beetje overeind blijven door de, de terugvallende economie, moeten die advertenties natuurlijk goed passen. En dan moet je weten wie je voor je hebt. Maar dat weten wie je voor je hebt, dat gaat soms wel heel erg ver. Dat ze precies weten tot aan uh, nou ja, je meest intieme interesses aan toe, uh, dat die beschikbaar kunnen zijn. En is deze nieuwe wetgeving dan geschikt om dit probleem op te lossen? Of wordt er toch misschien iets te grote instrument ingezet op dit moment? Want dat is ook het argument van Fok.nl, dat wat ik al zei, dat het op deze manier onwerkbaar wordt om überhaupt een site te beheren. Ja, dat klopt. Het is wel een erg uh, grof middel om te zeggen dat je moet elke keer toestemming uh, geven als mensen een cookie willen plaatsen of als ze eventueel willen bijhouden wat je wil gaan doen. Uh, mensen krijgen dan heel snel last van, uh, van een klikmoeheid. Van waar heb je er weer een en nee. heb je er nog weer een en Dan ga je gewoon overal op opzeggen. Uh, en effectief zit je dan volgende week in dezelfde situatie. Nee, iedereen overal ja gezegd, maar ze weten eigenlijk niet waar tegen. Dus ik weet niet of het het juiste instrument is. En, en hoe blijft dit internationaal overeind? Want die websites komen van over de hele wereld. De, de, deze koekie-regels zijn gebaseerd op Europese wetgeving. En elk land in Europa heeft dan een, een net iets andere invoering ervan... Maar... De basis van toestemming is Europees. Dus alle Europese websites moeten zich hierop aanpassen. Het grote probleem is natuurlijk Amerika. Daar hebben ze een andere regel. Daar mag je gewoon cookies plaatsen zolang je maar ergens op je site uitlegt uh, wat je doet. Dat staat dan in de privacy statement. En met name dus Google met, uh, met al die advertenties en banners die je ziet... die kan vrolijk doorgaan met het plaatsen van cookies. Facebook, de grote concurrent van Fox, die ma van Fox die mag ook doorgaan met het plaatsen van cookies en advertenties... En uh, ja, Fok wordt dus daarmee op een commerciële achterstand gezet. Ja, nou, als we even naar uh, Fok.nl gaan, dan zien we dat zij nu de keus, gaan we gaan het net al aangeven, aan de gebruiker: uh, accepteer alle cookies of niet. En anders kom je niet meer op de site. Mag dat eigenlijk wat zij nu doen? Ja, het is toegestaan om uh, te zeggen: je mag er alleen in als je een bepaalde huisregels uh, voldoet. En een huisregel als uh, je moet mijn cookies accepteren, zolang je dat mensen duidelijk vooraf als keuze meldt, is een legale keuze. Wat raadt uw websites aan, tot slot even kort? Wat ik ze uh, in ieder geval aanraad is zelf eens even te scannen welke cookies ze allemaal plaatsen. Heel veel mensen hebben sites gebouwd met allerlei uh, technieken van derden of de leveranciers. Mm -hmm. En ja, je zult alle cookies die je hebt, zul je moeten, uh, moeten uitleggen en waar zul je toestemming voor moeten vragen. Dus begin eens om te kijken in je eigen site, in de browser, welke cookies plaatst mijn site nou eigenlijk. En uh, wat moet ik daar nu aan gaan doen? Arnoud Engelfried, internetjurist, dank u wel. Goedemorgen. Oh, naar de sport, Tom van Tijck, goedemorgen. Goedemorgen. Het EK handbal zou in december in Nederland worden gehouden. Het gaat niet door. Wat is daar aan de hand, Tom? Nou ja, het is teruggegeven uiteindelijk door Nederland. Omdat de kosten die dat met zich meebracht... blijkbaar toch uiteindelijk veel hoger gingen uitvallen... dan men de afgelopen maanden had kunnen berekenen. Het is een wat apart moment. Aanstaande donderdag. Ja, ja. woensdag zou de loting zijn. Het lijkt een beetje laat. Ze beroepen zich op aanvullende eisen... die in mei ineens nog zouden zijn gekomen. En dat ging dan vooral over toeschouwerscapaciteit... bij de voorrondenwedstrijden... waarbij de Europese bond vond... dat er minimaal 8000 mensen moesten komen. Nou, de Nederlandse bonden, die gaan daarbij lange na niet komen. Dus dat gaan we ook niet bouwen. Ahoy, 12.000 mensen, de finale, dat was wel akkoord. Maar goed, het is in een reeks helaas eh, bij de handbalbond. Vorig jaar organiseerden ze een jeugd-EK, dat leverde 3,5 ton tekort op. Ze moesten van de week de Nederlandse handbalacademie, een plan wat ze hadden om het mannenhandbal eh, vlot te trekken, terughalen vanwege financiële problemen. En ook hier, ja, het is wel een verstandig besluit, want het was een bodemloze put eh, natuurlijk geworden. Maar het moment waarop ze dat doen, uiterst ongelukkig, want de komende 50 jaar krijgen wij geen toernooien meer op handbalgebied. Als handbalvrouwen die nu helemaal geen kwalificatie hebben gespeeld. Want die zouden meedoen als organiserend land. Die kunnen daar denk ik ook wel naar fluiten. Want ik denk niet dat die Europese bond wat dat betreft de hand over het hart strijkt. Tja. Nou, uh, misschien ja. kunnen ze beter gaan voetballen dan. <laughs> Als we kijken ja. uh, hoe het is, uh, bijvoorbeeld bij Nederland... We trainen vandaag voor ja. een vol stadion. Polen konden daar een, een kaartje voor ophalen hè, bij het stadion ja. in Krakau. Nou, dat hebben ze massaal gedaan. Heb jij een verklaring, ja. Tom, waarom Oranje zo populair is in Polen? Nou ja, het is wel bijzonder, hè. 25.000 toeschouwers bij een training, ook al kon je dat kaartje ophalen. Het is natuurlijk geen speelstad, Krakau En het geeft nog maar eens aan hoe, hoe groot de naam van het Nederlands elftal is... en hoe graag mensen toch een keer die wereldsterren... Echt in levende lijven aan het werk zien. Dus het is wel prachtig. Het zal wel een aparte training zijn overigens voor 25.000 mm -hmm. toeschouwers. Uh, op een dag dat de bond ook nog eens bekend maakte uh, 3 miljoen te hebben overgehouden aan de drie oefenuels. Omdat het Nederlandse publiek ook verkleed en wel zoals we hebben gezien massaal uh, was uitgelopen naar die drie oefenuels. En ook daar toch nog enige zorg. Want Bert van Oosveen, de directeur betaald voetbal, maakt zich wel ernstige zorgen over de 30 miljoen uh, die doorberekend zijn in het lenteakkoord aan politie inzet. Wat men wil gaan verhalen op de Nederlandse Voetbalclubs. En hij zegt dat is de doodsteek voor ons betaalde voetbal. Dus zelfs daar zijn nog zorgen, Lara. Kan het niet anders maken? Hmm, ja, en diezelfde van Oostfan heeft ook nog gezegd dat het EK geslaagd is als het Nederlands elftal de halve finale bereikt. Ja. We verwachten toch allemaal iets meer. Nou, kijk, dat is wel... Nee, ik vind dat nee, wel een rigële, nou, ik vind dat we Nee, ik verwacht ook niet meer. Laat ik daar op voorhand eerlijk in zijn. En ik vind een halve finale... Kijk, we hebben in Nederland soms het idee dat het een beetje sneu is... dat het toernooi nog gespeeld moet worden. Want uh, we kunnen de beker nou. ook net zo goed meenemen. Ja. Dus in, in die zin, uh, de historie wijst uit... dat wij één keer een dergelijk toernooi gewonnen hebben... als Nederland zich op een dergelijk groot toernooi... Uh, ver in het toernooi speelt. Uh, ja, de, de, de, dan, dan heeft Nederland een geslaagd toernooi. Dat ben ik met van... Eens, dat je uiteindelijk als speler en als doelstelling hebt en als coach van wij willen dat toernooi winnen. We zijn al zo vaak genoeg dichtbij geweest, dat snap ik heel goed. Maar een directeur mag voor mij nog wel tevreden zijn bij de laatste vier. Als de spelers en de coach het dan maar niet zijn. Goed, nou dat uh, lijkt mij dan duidelijk. Tom, dankjewel. Oh, okay, Tot morgen. In Libië zijn weer gevechten uitgebroken rond het vliegveld. We proberen straks duidelijk te krijgen wie nu tegen wie vecht en waarom. Eerst Jolanda van der Velden met de verkeersinformatie. De file op de A12 van Utrecht naar Den Haag is nu 6 kilometer. Bij Gouda, daar is de linkerrijsschok dicht na een aanreding. Beter nieuws over de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Tunnel wel 5 kilometer, maar daar zijn alle reisschokken weer open. Een nieuwe aanreding op de A67, Duisburg richting Eindhoven. Tussen de Duitse grenzen en velden 3 kilometer. Bij die aanreding is een vrachtwagen betrokken. De rechterrijsschok is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oost. Ah, en Lara zei het al, uh, op en rond dat vliegveld van Tripoli was het onrustig. Gewapende militie bezette het vliegveld. En Fatima Rouma woont er vlakbij. Ze kon vanuit haar huis precies zien wat er gebeurde. Wat ik als eerst heb gezien, is uh, voornamelijk rook. Uh, daarna ben ik gelijk uh, online gegaan en uh, heb ik uh, mensen gebeld om te vragen wat er precies aan, aan de hand is. We hoorden al een aantal dingen van er is een leider uh, opgepakt van een militia -groep uit uh, Tarhuna... Uh, als iemand opgepakt wordt, dan gelijk komt kom, kom de hele groep mee van we willen hem vrij hebben. Dus we, we hadden al verwacht dat er iets zou gebeuren. Maar we wisten niet precies wat er zou gebeuren, totdat, uh, totdat ik uh, rook zag en ging kijken wat er aan de hand was. En gelijk heb ik gehoord dat, uh, dat er een groep uh, onderweg is met uh, heel veel uh, wapens. We dachten dat ze naar Tripoli zouden gaan, maar ze hebben... De weg niet uh, afgemaakt, ze zijn uh, omgereden en het uh, vliegveld gegaan. Al het uh, vliegverkeer is uh, stopgezet. Al die uh, personeel die op het vliegveld werken werden allemaal naar huis gestuurd. En wat ik uh, net hoorde is dat, uh, dat ze vanuit het zuiden zijn teruggetrokken. Ik hoor nu niks, dus uh, laten we hopen dat het, uh, het nu rustig blijft. Dat is Fatima Rouma, die dus ooggetuige was van de bezetting van het vliegveld van Tripoli. Het is uh, op dit moment weer uh, rustig, maar het is opnieuw onrustig in Libië. Dat kunnen we stellen. We praten verder met journalist en Libië-kenner Gerbert van der A. Um, Gerbert, jij hebt contact gehad hè, met kennissen in Libië. Hoe is de situatie nu op het vliegveld? Ja, Ik, ik heb uh, gisteravond uh, voor het laatst contact gehad om uh, een, een uur of tien uh, Nederlandse tijd... En uh, ja, to, toen was het, was het ook uh, rustig, te, te, een uur daarvoor uh, was er geschoten, omdat uh, het Libische regeringsleger het uh, vliegveld uh, probeerde te bevrijden, zeg maar. Die militie daar weg te krijgen, gewapend. En um, ja, later kwamen via de persbureaus, om, om, uh, volgens mij om half elf kwamen de berichten door dat, uh, dat die militie het vliegveld verlaten had en dat uh, het probleem dus eigenlijk was opgelost. Er zijn Libië allerlei gewapende milities die met elkaar botsen. Dat is natuurlijk vaker gebeurd de afgelopen tijd. Maar wordt het zo langzamerhand geen bedreiging voor het land? Ja, dat, dat, dat zou je denken. En er zijn inderdaad heel veel gewapende conflicten tussen verschillende milities. En misschien zijn er wel honderd verschillende milities in totaal. Het is niet helemaal duidelijk. Elke stad heeft zijn eigen militie. En in de hoofdstad heeft elke wijk zijn eigen militie. Um, ja, tegelijkertijd uh, ja, valt mij ook op dat, dat telkens als er een probleem is... Dat, dat het wel binnen een paar dagen wordt opgelost. En dat vervolgens... Uh, ja, de, de rust uh, terugkeert. Dus het leidt niet tot een kettingreactie van een, een militie en een andere... en dat dan elders in het land ook weer een opstand uitbreekt. Um, ja, alles bij elkaar uh, herstelt het evenwicht uh, telkens wel weer. En de militie die nu dan het vliegveld bezetten, weet je om, om wie het gaat? Waar komen ze vandaan? Ja, die, die komen dus uit uh, Tarhuna. Ik, ja, zelf uh, was ik niet zo goed bekend met, uh, met deze uh, militie. Het dus niet, is niet echt een van de, de machtigste milities in, uh, in Libië. Zintaan, dat is, dat is ook een stadje in de buurt van, van Tripoli. Ja. Ja, dat is eigenlijk een van de belangrijkste en machtigste milities... samen met uh, Misrata. En Zintaan, uh, die, uh, ja, die hebben ook maandenlang het vliegveld uh, bezet gehouden. En die, die zijn pas een week of zes geleden daar... Daar vertrokken En dat is ook de militie die bijvoorbeeld de zoon van Gaddafi weigert over te dragen aan, uh, aan de regering. Dus ja, de, de regering heeft niet echt controle over, de, over nee. die milities. Enig idee wat deze militie dan wilde? Ja, die wilde hun, uh, hun leider. Hun leider is ineens verdwenen. Die, die is gearresteerd of ontvoerd. Die was onderweg van Tarhuna naar, naar Tripoli.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 Uh, van andere kanten hoorde ik weer dat deze, deze man zelf uh, pro-Kaddafi uh, zou zijn geweest. Dus ja, dat is uh, allemaal erg, erg onduidelijk uh, wat, wat er precies met die man aan de hand is. Nou, die milities willen dus allemaal wat? Willen ze ook politiek iets? Willen ze allemaal mee ook doen met, met de verkiezingen die eraan komen? Ja, de, ja, dat is een beetje te, wat er wat er wat er achtersteekt. Dat dat uh, je hebt. Uh, ja, eigenlijk zou je 19 juni zouden de verkiezingen worden gehouden. Uh, het gerucht is nu dat die worden uitgesteld, omdat alles, ja, de stemlokalen zijn niet klaar, uh, de biljetten zijn niet zijn niet klaar. Dus dat wordt waarschijnlijk een paar weken weken uitgesteld. Ja. Um, maar inderdaad, uh, die verschillende milities... die moeten in principe opgaan in het nationale leger. En, en die, die, die, uh, die staan Dat lukt verschillende... nog niet zo. Nee, ze, ze krijgen wel salaris. Of dat was een paar maanden geleden besloten... dat ze salaris zouden krijgen van de nationale regering. Alleen toen is er heel veel gefraudeerd met de lijsten van die militieleden. Die, ja, heel veel, daar stonden heel veel Libiërs op... die eigenlijk helemaal geen lid waren van de militie... maar wel een salaris uh, ontvingen. En toen zijn die betalingen gestopt. Om, om, ja, de regering wilde toch dat dat wat minder, uh, fraude zou, met, met minder fraude gepaard zou gaan. Dus ja, toen zijn die militieleden ook allemaal boos geworden dat ze geen geld meer kregen. Dus uit, ja, uiteindelijk gaat het vooral om geld. En het, het voordeel is dat Libië natuurlijk een heel rijk land is... Uh, doordat ze anderhalf miljoen vaten olie ja, weer exporteren. Ja. Dat was ingestort, maar nu stroomt dat geld weer binnen. Dus ja, op zich is er geld genoeg om al die mensen tevreden te stellen. Ja. Dus dat, dat is het goede nieuws. En iedereen wil een stukje van dat geld hebben. Libië-kenner Gerbert van der A, hartelijk dank. Graag gedaan. Acht minuten voor acht is het. Wij gaan nog even naar Mino Remmers. Daar proberen ze in de loop van de dag bij Dwingelo... die schotel eh, los te maken in ieder geval, Mijno. Maar stel nou he, dat er opeens toch wat te horen is in de ruimte. Ja. Wat dan? <laughs> dan missen we dat maar. Ja. <laughs> nee, uh, de telescoop is een rijksmonument. Het is een oud beestje, maar ze gaan hem toch nog wel weer gebruiken. Maar ondertussen heeft de techniek niet stilgestaan. We staan nu in het, uh, bij Astron in het laboratorium... wat vlakbij uh, de bouwplaats is... En ondertussen, Peter Benema staan er al lang veel grotere antennes. Hè? Je hebt bij Westerbork die hele grote schotelantennes. Als je fietst, kom je er nog wel eens langs. Maar inmiddels hebben jullie het LOFAR-systeem, dat staat in Noord-Nederland. Hele kleine antennetjes in een, in een groot veld. Ja, dat klopt. Dat is uh, eens, de nieuw de grootste, uh, grootste radiotelescoop ter wereld die Astron gebouwd heeft... samen met een aantal partners. Dat is niet meer zo'n grote paraboolantenne, maar dat zijn... ja, ze staan hier, een schaalmodel, hele kleine paaltjes zie ik. Met, uh, en die staan gewoon in een soort weiland. Ja, die staan uh, of in een natuurgebied of in een, uh, in een weiland. Uh, 1,60 meter hoge paaltjes met schoordraden. En die bovenkant van die schoordraden, dat is de eigenlijke antenne. Omgekeerde v antenne die je vroeger... sprietantenne die je vroeger op je televisie had staan. En die metingen, dat luisteren, dat gaat gewoon... Door nu. Dat gaat uh, gewoon door. Dat, uh, dat nou ja, de, de jonge, maar ook oude astronomen die staan te trappelen om daarmee te werken, internationaal. Want die antennestations staan ook in Duitsland, Zweden, Engeland. Er is Frankrijk. helemaal wereldwijd samenwerkingsverband. Weet je wat zo'n grappig idee is, Lara Marcel? Dat alles wat wij nu zeggen. dat gaat op antennes. Dat slingeren we de wereld rond, althans in Nederland. Maar dat verdwijnt ook en dat gaat zo het heelal in. En wie weet, ergens daar in de verte. <laughs> horen ze nu dit geleuter van ons. Maar ja, dan zijn we wel weer een paar miljoen jaar verder. <laughs> het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De kranten voor, voor Autospace. Het snelheidslot in Nederland in de auto komt er niet, meldt de Telegraaf. Het systeem was bedoeld om het rijgedrag van hardrijders te corrigeren. Afgelopen maanden heeft Rijkswaterstaat de benodige software getest. Daaruit blijkt dat het snelheidsslot te fraudegevoelig is om er gebruik van te kunnen maken. Nou, vooral in een auto met cruise control kan de bestuurder het slot gewoon opzeilen. Daarnaast bleken de testrijders hun rijgedrag nauwelijks veranderd te hebben. Toen het snelheidslot uit de auto verwijderd was, reden ze weer net zo hard als voorheen. In de Tweede Kamer is kritiek op het Europese masterplan, peilt het AD. SP vindt het plan te gek voor woorden en de PVV noemt het absurd. Volgens de VVD is het de tekentafelpolitiek... en de ChristenUnie laat onderzoeken of de euro gesplitst kan worden. Wel positief zijn de Partij van de Arbeid en D66. Dan naar de Volkskrant. Deze krant portretteert de HEMA... omdat vandaag het 500ste filiaal wordt geopend... Dat het zover zou komen stond bij de opening van de eerste zaak, in 1926, bepaald niet vast. Toen stond de HEMA bekend als de goedkope, iets wat ordinaire dochter van de bijenkorf. 86 jaar later zijn bepaalde producten zo populair, zoals bijvoorbeeld de tompoes, dat de volkskant het niet ondenkbaar acht dat je van alle in één jaar verkochte tompoezen <lacht> een Chinese muur kunt bouwen. Dat uh, op de redactie even niks beters te doen. <lacht> Nou goed, de aankomst dan naar, uh, in Polen dan van Oranje... is voorpagina nieuws in de Krakau Gazeta. FC Groningen trainer Robert Maaskant... die enige tijd werkte voor voetbalclub Wiesla Krakau... kwam op de fiets even naar het Sheraton Hotel om de spelers te begroeten. De krant vraagt zich af of het geen risico is... dat het Nederlands elftal aan de rand van het centrum van Krakau verblijft... met al zijn horeca. Nee hoor, antwoordt iemand uit het begeleidingsteam van Oranje... onze jongens zijn professionals. De schandalen laten we aan de Engelsen. De spelers van Duitsland kregen... Afgelopen weekend nog even vrij, toont de voorpagina van de Telegraaf. Daar zit middenvelder Bastian Zwijnsteiger aan het strand van Capri... samen met zijn vriendin. Inmiddels is Zwijnsteiger met het Duitse team aangekomen in Gdansk tot een fotoserie van de dranks kazetten. heeft zijn zwembroek omgeruild voor sportkleding en werkte de eerste poolse training af. En miljoenen mensen keken gisteravond naar het Jubilee Concert ter gelegenheid van het 60 jarige jubileum van de Britse koningin Elizabeth. Ook in Nederland werd er veel gekeken en over getwitterd dat het een mooie show was, maar vooral ook dat sommige Britse sterren van wel eer uh, wel eens beter gezongen hebben. Ach ja, Marielle twittert bij het zien en horen van Cliff Richard bijvoorbeeld dat ze zelf ook nog wel eens een zang carrière kan beginnen. En als ze dit zo hoort, Herman vroeg daaraan toe dat Paul McCartney... Die eruit zag alsof hij zo uit Madame Foucault was weggelopen. <lacht> en ook zo klonk. En wat de Queen er zelf van vond, haar Twitter-account... Queen UK gist daar regelmatig naar. <lacht> Pas de jam, Camilla, twittert de in <lacht> al halverwege de avond. Ze moesten onderduiken. Toen kwam door rijen en zes me halen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 Vooruitdenkend aan Holland. Vooruitdenkend aan Holland. Zie wij een grote beker. Traag door oneindige grachten gaan. Rijden ondenkbaar blij, Batavieren. Dronken van geluk. Aan de oevers staan. Unit 4. Software vooruitgedacht. Unit 4 is trotse sponsor van Oranje. Goedemiddag.